Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Dalfsen zijn alle voorzitters van de FNV-vakbonden bij elkaar in een poging uit de crisis binnen de vakbeweging te komen. De FNV is verdeeld door het pensioenakkoord dat voorzitter Jongerius sloot met het kabinet en werkgevers. De twee grootste bonden, Abfacabo en FNV-bondgenoten, zijn tegen dat akkoord. Maar door de instemming van andere bonden werd het pensioenakkoord uiteindelijk getekend. Abfacabo pleit nu voor een organisatiestructuur met autonome bonden.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 Op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam heeft het treinverkeer op last van de politie urenlang stilgelegen. Vanmorgen reed een trein bij Bergse Hoek tegen een kruiwagen die op de rail stond. Maar later werden op die plek vier persluchtflessen van duikers gevonden. Of die iets met het incident te maken hebben is onduidelijk. De politie sprak van een ernstige vorm van baldadigheid.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 Uh oh, God.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 Dan. Oh. Oh. waard. Halleluja, eenmaal is de zege daar. Halleluja, ook al is je herdans waard. Halleluja, naar de Zijn gelijk, halleluja, in Gods fever.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 van trouw. Lady, lady Lorelei, want zonder jou is de zon alleen schijn, lady. Lady, lady, Lord, Ale Koningin met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging mee met de smakelaars om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon. Ah man, om hun zijn boodschappen. was de jongste van allemaal, de auto razet door de stille nacht, Zuizend langs de baan met zijn dure vlag. Niemand weet hoe het is gegaan, tegen een boom stond een brandend vrak, en toen hij sterven, eruit werd gehaald, zei hij voor het laatst, voor het was gedaan. Hell yeah. Yo!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 Ik zie graag Elvis Maar het liefste zie ik jou Als ik achter op je brommer zit En je zingt voor mij de nieuwste hit Dan zie ik in gedachten clip of Elvis Maar je kussen in de malen zijn Kunnen nooit van clip of Elvis zijn En ik vind jouw kussen zo fijn Ik hou van clip ik hou van Elvis, maar het meest hou ik van jou. Ik droom van Cliff, ik droom van Elvis. Zie je Ik graag Elvis, maar het liefst zie ik jou. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, De liefde, van de leer.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 Je leest in de kranten, het is mis met de jeugd. Zijn allemaal doosjes. Er is een niet meer die deugd. Maar ik ben 17 jaar, daar een jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zong, ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht?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 Door. een grote liefde die was ons toebedeeld voor mij en jouw twee gouden ringen was het toekomstbeeld maar Ging voorbij, want er was een man die bleef niet trouw. Die man ben jij. The Slash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 De knieën in de kaart En lokken de zweven, de mijnwerkers af. Tot hakken en graven als de slaven hun brood, maar op de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 een gappende neus, de schatten, benieuwd. Samen, samen en delen vreugde maar ook verdriet. Samen, samen. and beat. Ook zo ho terug naar huis. Het kent de stroom die zachtjes keuvelt en ook de weg tot bij ons thuis. Run, run, run, zat oh zan, zan, son, sunny. Son, zo so fat, van fun, funny is deze tip. Ach, waar kan ik haar vinden? Wie kan me zeggen waarof ze bleef? Mijn trouwe paard. Er hoeft geen teugels, daar het zich nooit verlopen kan. Het komt ook zo in Sunset Valley. Het komt ook zo behouden aan. Run, run, run, runny. Oh, Sunset sun, sun, Sunny. Zo van van funny is deze trip. Ach, waar kan ik haar vinden om haar te zeggen? Ik hou van jou.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 van bonbons en suikerwerken Schaden het gebit Dus puzzel met beleid hey! Als gij uw aandacht weet Aan alle drie meisjes in de suikerwerkfabriek Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin Ha niet dat ik was naar de uitgang van de suikerwerkfabriek Wat als snoepjes van Jamin die ondermijnen het gezin Daar zijn ja, de misjes en de misjes van de suikerwerk de In de dat suikerwerk de heeft elke heren wel zin Ze dus zijn altijd binnen Van de, de suikerwerk gaan Van de snoepjes van Jamin Die pak je Die pak je Die pak je